Transgalactisch Galactisch Lifters Handboek.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 En Lucie Bol die gillend op een tafel staat er in een albollige serie. Aardmens, het, het valt me soms moeilijk uw aan te volgen. Vergeet u niet dat ik vijf miljoen jaren in het binnenste van Magrathea heb liggen slapen. En Lucie Bol in een albollige serie, dat, dat zegt mij niet veel. Kijk eens, de dieren die u muizen noemt zijn anders dan op het eerste gezicht lijkt.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 ...plotseling de verkeerde kant oprennen en de doolhof het verkeerde stukje kaas eten... ...of stiekem overlijden aan mixamatozen. Willem, mag die zich met spoed melden bij de Maar onder ons gezicht, bedrijfscontactueel gesproken, zijn ze echt onuitstaanbaar. Oh ja? Ja, kijk, telkens als ze me iets opdragen... ...zou ik wel op de tafel willen springen en gaan staan gillen. Ja, dat lijkt me wel een probleem, ja.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 Hugo Veld gaat even met Magdi Rachtag naar de studeerkamer om de band te belasten. Wat is wat van Margie Rachdag? Hoe leer die grootste taak, waarvoor ik de realist de op één na grootste computer in het heelal van tijd en ruimte in het leven gaat geroepen? Uw taak? Nee, nee wel computer. Even, de klopt iets niet. realist. Spreek en ik zal luisteren. Bent u niet de door ons ontworpen grootste, machtigste computer van de gehele schepping? Ik noemde mezelf de na grootste dat Ja, dat is ongehoord. Bent u geen machtige computer dan het miljardistisch brein op Megalon dat in een milliseconde alle atomen in een ster kan tellen? Het miljardistisch gagantubrein? Een download. Zeg mij vanuit. Maar, en bent u niet een geduchter disputant dan de grote hyperlobische omnistructurele neutronenklover die in staat is om bijvoorbeeld. De met... grote hyperlopische omnistructurele neutronenklover? Dan een Arturische regio. allereerste de boot onder zijn lijf vanuit te Maar alleen ik kan hem overhalen om daarna nog een blokje om te gaan. Valt oh. u mij niet lastig met zulke zakjapanenkuntjes? Ja. Maar wat is het probleem dan? Ik spreek van geen ander, maar van de computer die naar mij zal komen. Ah, Toen nou zegt is dat wel heel messiaans. U weet niets van de toekomst. Maar in de wemeling van mijn service kan ik de oneindige deltastromen der toekomstige waarschijnlijkheid bevaren. En dan zie ik dat er ooit een computer zal komen, wiens operationele parameters ik nog niet daar ben uit te rekenen. Al is mij besproken hebben het te moeten ontwerpen.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 Ik ben vroemgrondel, En dat is geen eisbare vast aan vet. Wij eisen vast aan de feiten. Nee, nee, dat is nou precies wat we niet eisen. Nee, nee, wij eisen geen vast aan de feiten. Wat wij eisen is de totale afwezigheid van vast aan de feiten. Ik eis dat ik wel of niet Vroeggrondel ben. Rust rustig, wie zijn jullie, Johan? Wij zijn filosofen. Of niet? Het staat zonder meer vast dat wij hier zijn als vertegenwoordigers van een federatie van filosofen, sinners, perpetue mobilisten en andere beroepsdenkers.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 Roep de pleuris over jezelf af. Straks zit je nog met een landelijke filosofenstaking, gek. En wie heeft daarin de van. Dat gaat ja geen ene flikker af wie daarin de van heeft. Onderkrapper, laffe binaire, bidbak dat je er staat. Het zal hard aankomen. Grote Bink, reken maar van yes. Als ik de evene man ga ik mag vragen. het enige dat ik wil zeggen is.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 Elke filosoof die er gauw bij is... ...kan een maken in de prognosehandel. Zeg, hij wil zich schurven mee en ook een Maar wat zou die gozer nou bedoelen, joh? Prognosehandel? Prognosehandel? Heel eenvoudig. Zie je in het circuit toekomen van de goeroes... ...ga in praatjes en van de fanatiek met elkaar... ...van mening Verschillen over welk antwoord ik ergens kan geven... ...en als je zorgt dat je een goede impresario hebt... Zit in je leven lang, rand en Ik ja, Ken ze bek hoeveel? Sommen, zeg, nu moet ik nog eens nadenken trouwens, vroegondel. Waarom bedenken wij zoiets dan uit? Ja, dat weet ik veel. Ik denk dat wij daar te hoog voor zijn opgelet, Margita. Nou, Wat heeft dat nou allemaal te maken met de aarde en die muizen en zo? Alles zal u duidelijk worden, aardmens. Bent u niet benieuwd wat de computer 7,5 miljoen jaar later te zeggen had? Oh, uh, uh, ja... Natuurlijk, zeker. Dan is hier de bandopname van wat er die gedenkwaardige dag gebeurde: Hey, van Magda toehoorders, die wachten in de schaduw van de Verrieres. Hoge eerde afstammingen van Goedhondel en Magritte, de grootste en verder van de langwekkendste bijziening die het heelal ooit gekend heeft. De tijd van wachten is voorbij. Zeven en een half jaar heeft ons volgt gewacht op deze grote en hopelijk bevrijdende dag. De dag van een antwoord. Zullen we zwart weer wakker worden en denken, wie ben ik, waartoe ben ik in leven? Maakt het kosmische sporen nu echt iets uit of ik opsta en aan mijn werk ga? Want vandaag zullen we het dan mannen lessen en voor eens en voor altijd het duidelijke en een eenvoudige antwoord te nemen op al die kleine, vervelende problemen van het leven, het heelal en de rest. Van nu aan kunnen we gewoon Gloriaans ultra-hoekbal in de vaste en verstande wetenschap dat de zin van het leven nu goed en grondig is uitgelopen.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 Links ons straks naar buiten, weet je dat? Het was geen eenvoudige opdracht. 42. Ik denk dat de vraagstelling ons zodanig te de ruim van opzet was. Jullie hebben nooit echt een duidelijke vraag geformuleerd. Maar het was toch de definitieve vraag? De vraag naar het leven, het heelal en de rest. Precies.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 ...en een ceremoniemeester Bert de Winter. Geluidsrealisatie Fred de Beer... ...geassisteerd door Tim Jonker, Egbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam. Productie Martin Gliever. Productieassistentie Helene van Marissing. Regie Vincent van Engelen.